Stubenitski met het NOS journaal. Voor het eerst heeft Nederland een Olympisch short -track kampioen. Suzanne Schulting veroverde in Zuid-Korea het goud op de 1000 meter. Schulting begon in de tweede positie, greep al snel de leiding en hield de deur knap dicht voor al haar concurrentes. Het zilver was voor Canada, brons voor Italië. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het OM ziet binnen de huidige regels geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging en gaat de zaak daarom niet verder onderzoeken. Advocaat Benedict Fiek deed namens een longkankerpatiënt aangifte tegen de producenten omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden hebben gemaakt. Later sloten meerdere organisaties van artsen en ziekenhuizen zich daarbij aan. Advocaat Fiek stapt nu naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Het openbaar ministerie vervolgt een voormalig antiradicaliseringsadviseur van de gemeente Amsterdam. Ze wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Ze zou facturen hebben vervalst om te verhullen dat ze opdracht gaf aan een man met wie ze een privérelatie had. Ook hij wordt vervolgd voor valsheid in geschriften. De vrouw werd vorige zomer ontslagen bij de gemeente Amsterdam. De overheid kan rekenen op een tegenvaller van maximaal 400 miljoen euro vanwege een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat zet een streep door een Nederlandse belastingregel voor leningen tussen moeder- en dochterbedrijven. Nederland behandelt ondernemingen met dochterbedrijven in het buitenland anders dan ondernemingen met zulke bedrijven in Nederland. En dat is discriminatie, zegt het Hof. Dan het weer nog. Het is zonnig en droog. Alleen in het noorden wat meer wolkenvelden. Middagtemperatuur een graad of vijf. Morgen en in het weekend zonnig met een schrale oostenwind. Zondag is het overdag maar net boven de nul graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. Na een ongeluk bij Utrecht Noord, 6 kilometer. Het verkeer kan al langs over de parkeerplaats, maar de vertraging is zo'n drie kwartier. Je kan dan ook beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Nou, eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. En uh, al mijn vrienden ook. Die zijn goed terechtgekomen. Om niet te filmen, gewoon goed terechtgekomen. Ze zijn allemaal tweeverdieners geworden <lacht> met kinderen. Die lui hebben de druk, jongen. Druk, daar baal ik van, jongen. Ik bel zo'n oude vriend wel eens van vroeger op, die is twee verdiener geworden. Hè. Vroeger was hij één uitgever. En nu is hij twee verdienen. En die bel ik dan alles eens op. En dan heb je drie maanden nodig voor je hem eindelijk. krijgt, je ook vanwege die antwoordapparaten en zo. Dan heb je hem eindelijk aan de lijn. En dan zeg ik altijd, Jantje, ouwe gek, zullen we vanmiddag een bakje bier gaan slobberen met z'n tweeën. En dan zegt hij, ho, ho, ho, ho, Harry, een bakje bier slobberen. En dan zeg ik, ja, zo'n ding met een banaan eraan, dat maakt me niet uit, een beetje kachelen, hè, met z'n tweeën. En dan zegt hij: wacht even, Harry. Dan pak die zijn agenda, dan hoor je een functioneel geritsel van vijf minuten. En dan zegt hij: over vier maanden heb ik een gaatje. <lacht> en dan zeg ik altijd: God, dat kan ik net niet zeg, heb ik een begrafenis. <lacht> en dan zeggen zij terug van: goh, Harry, wie is toch dood? Weet je wel, totaal geen gevoel voor humor die kloten twee van niets. <lacht> Ze hebben ook allemaal een werkster. Daar kan ik je verhalen over vertellen, jongen. Dat ga ik ook doen, ook. Ja, dat... die, die werkster, joh, dat is vreselijk, joh. Ik kwam laatst langs dat grachtenpand van die Jan. He. hebben een grachtenpand en ik zag het licht branden. Ik denk, hij zal dat toch niet zijn, zeg. Die twee verdienen van me. He? Ik denk, het is de werkster waarschijnlijk. Ik bel aan, de deur gaat open en wie staat daar? werkster. Nee, Jan. Jammer, Jan, Jan, live, joh. hij staat er live, hij zag er niet uit, hij had een theedoek door zijn haren, zweet stond op zijn voorhoofd, bezem in zijn klauwen. Ik zeg, Jan, wat ben je aan het doen? En hij zegt tegen mij, Harry, de werkster komt zo. Oh. Dat jullie die snappen, ik snapte er geen reet van, je. Maar hij schaamt zich voor die werkster. Daar ben ik achtergekomen, joh. Maar rechtse mensen hebben dat nooit, want mijn vriend is vroeger vreselijk links geweest, hè, radicaal. Maar rechtse mensen hebben nooit problemen met personeel. Die zeggen gewoon vier gulden zwart per uur en werken, kankerlaar, kom op. Ja, simpel, hè. Maar die linkse mensen, die durven dat niet. Die gaan overleggen met zo'n werkster. 14 gulden per uur, 15 is toch misschien genoeg? Hij schaamt zich echt voor die werkster, joh, die gozer. Hij zat ook te was te doen, hè. Nou, hij had een vuile onderbroek, hè. Nou, vuil, één bruin streepje. Hè? Vroeger draaide die mond, ging die nog zes maanden door, weet je wel? En nu zat hij die vieze onderbroek in een laken te wikkelen... en helemaal onderin de wasmand te verstoppen. Dat die werkster dat niet ziet. Dan ben je toch gek, jongen? Ik ken ook mensen die hebben werksters met psychische problemen. Die zijn overspannen. Die blijven gewoon komen. Dan komen ze binnen en zeggen ze, oh, ik zie het niet meer zitten. Dan gaan ze zitten, moet je er koffie voor schenken. Hè? En dan moet je er vier uur naar nou luisteren naar zo'n werkster. Dan ben je nog 60 gulden kwijt ook, joh. dat is niet normaal meer. Nou ja, mij naar huis geen werkster wordt. Aan de andere kant vind ik toch ook wel dat we een beetje redelijk moeten doen over die twee verdieners. Hoor. Ze zijn toch wel goed bezig, vinden jullie ook niet? Die lui partij hard, jongen. Betaal betalen een hoop belasting, jongen. En daar organiseren wij dit soort gesubsidieerde avondjes van. Dus je moet niet lullig doen, hè? And guess. I'm parking cars and pumping gas. I've got lots of brakes in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? I can't wait to get back to San Jose. Day on the Warwick. Je zou bijna kunnen zeggen... de huisvertolkster van uh, het werk van Burt Bacharach en Hal David... Uh, zij heeft bijna al nou, heel veel van deze twee heren opgenomen. Goed, uh, daarna daarvoor natuurlijk hoorde Harry Jekkers met zijn fantastische conference over uh, twee verdieners. Ja. Het is Time How. Further on, down the road. Further on, down the road baby, you will accompany me. Oh, af en toe dan hoor je weer van die plaatjes dat je denkt van hé wat lekker eigenlijk van die dingen die je eigenlijk normaal gesproken nooit hoort, maar die hier dus wel. Chim, ch uh, nee, uh, wat zei ik nou? Taïma Hall was dit en het nummer heet Further On Down The Road. Yes en uh... uit de startblokken een vooruitblik op. Stamford Lunch, sport. Ja, en dat is morgen, dames en heren. En, uh, nou ja, vorige week was het natuurlijk een historische uitzending. Want. Uh, <lacht> <laughs> ik, heb het zelf Geweldig. Ik, ik heb het zelf helaas niet kunnen horen. Want. <lacht> ik, ik heb zo'n zo DHB-plus radio. Maar die, uh, die, die zender uh, doet het niet meer. Dat is uitgezet tijdelijk. Dus dat is een beetje jammer. Uh, dus ik Een heb beetje. Het niet, dat heb ik was ja. heel jammer, ja, maar je, ik heb je hebt niet gehoord. echt wat gemist. Ja. Je moet echt even naar terugluisteren. luisteren. Nou, ik, uh, ik ga het beslist terugluisteren. Goedemiddag Henny. Dag, beste mensen. Was er iets bijzonders dan vorige week? Was er iets bijzonders? <lacht> oh, Henny Henny. Henny. Ik zat in de auto en toen hoorde ik ineens dat jij de, de, de schaatsmatch van SM Visser ging verslaan. Nou, ik was met stomheid geslagen, jongen. En ik heb op een gegeven moment, maakte je het zo bont... dat ik even mijn auto aan de kant heb gezet. Want de tranen bikkelden over mijn wangen. Heerlijk. Ik heb genoten ervan. Ja. Ik heb het helaas gemist. Maar ik ga het beslist een keer terug luisteren. Ja. En, en dan neem ik het nog op ook. <lacht> maar eh, we hebben weer goud, hè, vriend? Je kan morgen weer luisteren, Ruud. Want ja? morgen is de duizend meter. Ja. En dan hebben we twee geweldige kanjes in het vuur. Ja. En uh, ja, het zou helemaal niet zo gek zijn als er weer een gouden medaille bij komt. Nou, het maar ze maar nu ga, jij het, ga jij het weer uh. verslaan? Ja, laat ik dat maar doen, hè. Ja, leuk, man. Oh, ik heb genoten. Ja, graag. Hey, Gaan we... Luisteren? We, komen, we, we komen er om twaalf uur in. En ja. Dan zijn net de, de belangrijke ritten die beginnen. Ja. Nou ja, we pakken ze maar op, hè. Nou, dan ja, ga, ga ik echt luisteren. Dan moet ik het even via mijn telefoon doen. Maar... Hé, hey, maar we hebben intussen weer goud, hè? Ja, mooi, hè. We hebben er weer een bij, hè? De, ik geloof dat de jongste is ooit, hè, die schulding. Ja. Fantastisch. Ja, en, en nog nooit eerder een uh, goudmedaille medaille op de short track. Dus dat is ook wel weer een uh, geschiedschrijving. Ja, ja. Echt top jongen wat daar gebeurt. En wie rijdt er morgen? Morgen zijn het uh, de mannen, hè, de duizend meter. Dus komen voorbij. wij en, en uh, ik weet niet eens wie er allemaal bij zijn. Wacht even hoor. Ik, ik, ja, ik weet het natuurlijk wel. Uh, de grote kanshebbers, dat zijn natuurlijk Jad Nuis. Dat, uh, dat is, denk ik, voor mij de man die morgen gaat winnen. Chenou, hè? hè? Chenou. Noemen ze hem ja. in Korea? Ja, goed. En wij zijn gewoon beter, joh. We gaan het echt redden. Nou, het ja, wordt, wel, wordt weer een mooie, mooie, wedstrijd, mooie wedstrijd. Dus morgen kunnen we in ieder geval, als u naar Zandvoetsport luistert, Zandvoet Sport luistert, dan een live, live verslag. verslag. Ho, hoe doe je dat dan, Henny? Want dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, nou, zie ja, je dan zie ja. gewoon de televisie Kijk. aan? Ja, televisie aan willen Willemijn. Ja, ja. Maar, kan jij dan ook op de televisie uh, alles bijhouden? Qua tijden en zo. Heeft hij allemaal ja. in zijn hoofd zitten? Je weet niet wat je hoort. Hij weet alle rondes van alle anderen. En dan zit hij ook allemaal zo even hap hap te verslaan en, en te vergelijken. Terwijl die vrouw aan het rijden is. Ik begrijp niet hoe jij dat doet hoor. Nou, geef eens een klein, licht is een klein tipje van de sluier op, Henny. want dat vinden we toch. Ja, je moet in zo'n wedstrijd zitten en je schrijft die tussentijden op en dan weet je precies wat ze verleden hebben, en ja. wat ze nu rijden. En simpel man, Ja, ja, ja. kan dat. <laughs> nou, ja, nou daar ben ik niet met je eens. Ik, ik zou dat niet kunnen, hoor, echt niet. Ik vind het een vak apart, hoor. Ja. Nou, dankjewel. dankjewel. Ja. Maar goed. Nou, genoeg uh, complimenten. Heb ik ja, even. goed. En wat ga je verder nog meer doen morgen, Henny? Nou, natuurlijk gaan we het hebben over SV Zandvoort. Want die ja. staan inmiddels vijf punten los. Zo. En die spelen tegen VVC ja. uh, aan de zaterdag. Ja. ja, dat is natuurlijk uh, ja, dat is, uh, dat is de, de oude tegenstander van vroeger. Waar we nooit van konden winnen. Hmm. Uh, ja, en, en uh, ik denk dat het uh, om drie uur weer groot feest wordt in Zandvoort. Nou, je mond zal koekjes eten, zou mijn oma gezegd hebben. Nou, dat hoop ik inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan gaan we het natuurlijk hebben over de, over de heren basketballers. Ja. Die maar liefst met 68 56 naar Nederland naar Zandvoort terugkwamen vanuit de Amsterdamse Apollo Hall. Ja. Dat was natuurlijk schitterend. Niels Krabbedang 25 punten jongens. Ja. Eh, ja. Ongelooflijk. Onwaarschijnlijk nou, hè. Ja. De hockey dames die uh, zitten nog in de zaal een beetje uh, te spelen. Maar die hebben winst en verlies gehaald. Daar gaan we het over hebben. Het is toch wel een leuk vroeg ja. hier hoor. Moet ik zeggen. Ja. En dan natuurlijk de dames want die hebben weer, weer een historische zege gepakt. Een monsterzegen, hè? Ja. Fantastisch ja. Ja, hoor. Ik ben ja. echt zo 74-12. Ja. Zo. Ja. ja, het is echt ongelooflijk joh. En, uh, en gaan we, ga je ook nog wat aandacht besteden morgen aan Imke? Want die is derde geworden, meen ik, hè, met de Nederlandse kampioenschappen senioren. Ja, ja uh, dat was in Almere. Hè? Ja. En uh, de Zandvoort heeft daar inderdaad, zowel in de mix als in het dubbelspel, de derde ja. plek verpakt. Dus het is natuurlijk ja. schitterend. Nou. Ik had gisteren haar moeder aan de telefoon. Ja. En uh, die gaat binnenkort komen naar de studio om uh, even over die twee kinderen te praten. Ah, goed zo. Want Leuk. Imke en, en, en haar broer zijn natuurlijk ongelooflijk goed, hè? ja. Ja. En uh, daar moeten we gewoon eens trots op zijn... op zulke mensen. Dat is echt fantastisch. Nou, dat leeft wel in Zandvoort, geloof ik, hoor. Ja. ja, ja. Het zeker. Ja. Die, die, het zijn zulke aardige mensen... dat het ja. is gewoon heerlijk om met Klopt. Zich te weten. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. en dan gaan we vooruitkijken naar... Uh, zondag 25 maart, want dan is de 11e editie... van de Cir Circuit Zandvoort Race. Ja. En daar zijn afstanden aan toegevoegd. Er is een ander parcours, dus er is heel veel oh, wat te vertellen. Okay. ja. ja. Uh, de 5 kilometer lopers blijven op het circuit. Ja. Uh, dat is voor de kids en zo uh, met de afstand van 900 meter, 2,5 kilometer met scholierenloop. Het is gewoon weer uh, fantastisch. En het doel van dit gebeuren is natuurlijk het Fonds Sport. En dat kan vooral in dit Olympisch jaar geen beter doel zijn, denk nou, ik. Nou, ben ik met je uh, eens. Ja. ja. Nou, je hebt weer een volle, volle bakmorgen hè? met uh, ja, allerlei we onderwerpen. Geen, we hebben maar geen gast uitgenodigd, want uh, ja, met dat schaatsen dan komt die gast helemaal niet aan boord. Dus, uh, Ik vraag me toch het, af uh, hoe uh, jullie dat überhaupt steeds doen, hoor, in die twee uurtjes tijd. Als je ziet hoe snel dat voorbij gaat en wat jullie dan allemaal niet bespreken. En dan ook nog muziek draaien. Nou, uh, het is een compleet sportprogramma. hè? Ja, geweldig. <tus> ja. We zijn trots op je. Zeker weten. <laughs> ik hoop trots op jullie. <laughs> en, nog, en, <laughs> Dankjewel. En, en nog gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Oh ja, dat was ook <laughs> nog even hè, de afgelopen week. <laughs> ja. Uh, en, en ik moet je zeggen, jongens. Ja. Ik ben uitgenodigd door de, door de gasten van Voetbal in Haarlem. We waren met z'n achter. Ja. En we zijn uh, mijn favoriete eten gaan doen. Hè? En je weet wel waar. Ja, ja, dan weet ik wel waar. Ergens aan de boulevard in ah, Zandvoort. de boulevard onder het Palace Hotel. Ja, ja, ja, ja. die ja, ja. was het. Ja, ja heerlijk. Ja. En, <laughs> mooi. En toen werd ik gistermorgen wakker. Er stond opeens een fles whisky op mijn tafel. Oh, ochtends ik, ik weet niet eens van wie die is. Ontbijt op bed? Fles whisky? Gewoon een cadeau. Zet ze een kiekem neer, weet je. 12 jaar oud. Ja. Ik hoor het al. Het wordt morgen een feestje in het ja. programma. Ja, er zijn lieve mensen in deze wereld. Ja. Gelukkig wel, hè. Oké. Okay. Ja, dat houdt ons op de been. Nou, we gaan ja. morgen gegarandeerd. Ik zet de televisiegeluid uit morgen. Ik ook Ja, ik ook. En ik zet jou aan, man. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat ga ik echt doen. Oké, okay, ja. jongens. Oké. Okay. Hey Henning, fijne dag nog. Ja, en, uh, en, en een goede pro goed programma morgen. Veel succes. Oké, okay. dankjewel. Hoi, hoi. Doeg. Hoi. Zo, hè. Hey, hey. Wordt weer spannend morgen. En nog muziek? Ja, gaan wij het ook nog een beetje spannend houden? Hè? Ja. Ik heb weer een lekker muziekje, hoor. Oh. Ja. Van de Sunrise Serenade. Van Willy Mitchell. Een uh, leuk instrumentaal nieuwe dalletje zou ik maar zeggen. Nou, tot het nieuws. En het uh, weer. En zo gaan we even lekker rock me baby. Terwijl schommelstoelboes. Van uh, George. Zegt u al? was dit met een monsterhit uit de discotijd uh, 1970 uh, nou, jaar in ieder geval George McRae en dat noemen we dat heet Rock You Baby en het was een lange versie maar we gaan naar het nieuws want de klok is onverbiddelijk en uh, we moeten gewoon nieuws hebben ja. Zou ja, ik een goede knopje indrukken? Dan doet hij het wel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tijdens een thema bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven over de huidige spelregels voor particuliere vakantieverhuur in Zandvoort. En hiermee wordt beoogd de bekendheid van wet en regelgeving... die komt kijken bij particuliere vakantieverhuur te, verkoop, te vergroten. De informatiebijeenkomst is voor inwoners, ondernemers... particuliere verhuurders, lokale verhuurorganisaties... belangstellingen, belangstellenden en <laughs> verenigingen voor eigenaars...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 Gezien deze resultaten zullen dergelijke acties worden herhaald door de politie. Vanaf maart kan een ieder weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Als u nou niet goed weet waar u op moet letten bij het invullen van de inkomstenbelasting... en om te weten wat er anders is dit jaar ten opzichte van vorig jaar... kunt u terecht bij de bibliotheek en hun partners... Er is een speciaal belastingspreekuur waar u hulp kunt krijgen bij de aangifte en vragen kunt stellen aan de mensen van de formulierenbrigade van Doc Haarlem. Dinsdag 6 maart is er een informatiebijeenkomst in de vestiging van de Zandvoortse bibliotheek. Hier krijgt u tips en trucs voor de belastingaangifte en kunt u vragen stellen aan de aanwezige experts. Dus dinsdag 6 maart, middags van 3 tot 5 uur, entree is gratis in de bibliotheek de Zandvoort. Mensen die zorgen voor een naaste, dus de zogenaamde mantelzorgers en andere geïnteresseerden, zijn van harte welkom om naar een thema bijeenkomst te komen die heet Tijd voor jezelf. Informatie over mogelijkheden voor vervangende zorg staat centraal in de bijeenkomst. Daarnaast komen ervaringen van mantelzorgers aan bod. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen... aan ervaren beroepskrachten van Pluspunt en Tandem. Na afloop is de gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje. De bijeenkomst wordt georganiseerd op 5 maart tussen 3 en 5 uur... in de zaal, grote zaal van de Blauwe Tram aan het louis davidskaree nummer 1. De toegang is gratis... Maar wel graag even aanmelden van tevoren via telefoonnummer 5740330. En dat is het telefoonnummer van Pluspunt. Er is weer een kinderdisco in aantocht. De laatste vrijdag van de maand is er kinderdisco... en deze wordt georganiseerd in Pluspunt Zandvoort... aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Nieuw-Noord... De kinderen hebben tijdens deze maandelijkse kinderdisco veel gezelligheid, muziek, dans en spel. En elke keer is er een eigen thema en dit keer heb, heeft men gekozen voor de Oscars. Nieuw in Zandvoort is dat er voor de allerkleinste een minidisco georganiseerd gaat worden. De kinderen kunnen tijdens de minidisco natuurlijk op mini -disco hits gaan dansen. De mini-disco is voor kinderen van 3 tot 5 jaar... en is van 6 uur tot 7 uur. Deelname is 1 euro. En de gewone kinderdisco, zoals we die tot nu toe kenden... is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is daarna van 7 tot 9 uur. En de deelname daaraan kost 2 euro. En een eventuele tiendisco ja, die zit waarschijnlijk wel uh, eraan te komen in de toekomst. Maar dan moet er wel voldoende vraag voor zijn. Meer informatie kunt u krijgen via info: densnl of 0619427070. En dan tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, u heeft het allemaal vast al gezien en gevoeld. Het is prachtig weer vandaag met volop zonneschijn. Vanmiddag, later in de middag verschijnt er wel wat meer bewolking, maar gelukkig blijft het droog. De zwakke tot matige noordoostenwind neemt wat in kracht toe... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 4 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een weer wat afnemende noordoostenwind... daalt de temperatuur naar min 3 graden. Gaan we morgen eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, dan schijnt ook de zon weer volop... maar in de middag trekken er ook velden met sluierwolken over het land... Het blijft wel droog en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 3 graden, maar door diezelfde krachtige wind voelt het kouder aan. En de gevoelstemperatuur gaat uh, dalen naar zo'n min 2 graden. Dus pak u zelf goed in als u lekker gaat wandelen. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Take a step closer This isn't who I am Well, sometimes But I'd like to just pretend Everything is great And it's never too late To wake up And start the dream Look into my eyes now I'm going slightly mad Nothing and yeah, nothing's all I have Been doing and it makes me Crazy, so take me Far Away from here Not for always Until I find myself again Please just help Dit is, oh. uh, dit is een, een, een uh, landgenoot. Oh. Van Doorn. Tim van Doren. Tim van Doren. Ja, oh. ja. mooie zanger, mooie singer-songwriter mooie singer is okay. het. Oké, komt u vandaan? Nou, als sla je me hartstikke dood. Oh. Ik heb ik heb geprobeerd om informatie over hem te krijgen, maar ik, ik kan aan. het niet vinden. Ik pak even een ja, ja, Ja, ga je gang, jongen. Een ja, beetje je er ook even weer hammer. vanaf. Ja. Ja, ik dacht dat je blij was dat ik weer terug was. Gaat hij nou ah, hamer pakken? Ah, ah, ah. Je zegt het <laughs> zelf als slijm hart, ik denk het dood. Oh. Oké, okay. goed. Ja. Uh, nou, mooi dan. mooi liedje. en Tim van Doorn. Ja, dat staat toch. Voor, dat die heeft heel veel Nederlandse roots. Ja, ik, ik zag hem toen eens. Ik kwam hem tegen toen ik een beetje aan het. Aan Waar in de Houtenstraat? Nee, ik was een oh. beetje aan het, aan het uh, vlieren fluiteren over oh. Spotify. Dat muziekprogramma. ja. Oh, ja. En toen uh, had hij net een nieuwe release. Ik oh. dacht, nou, ik ga eens luisteren. Ja. En ik vond het zo mooi. Ja, ik ook. Ik denk, die wil ik ook de mensen thuis laten horen. Nou, de mensen zijn er ongetwijfeld heel gelukkig mee. Ja, dat denk ik zeker te ja, weten. Ik ja, ik denk het wel. Ja, ja. Goed, nou, uh, dan gaan we nu... Uh... Artiest... Ja, ik, ik vind hem persoonlijk vreselijk. Het is een van de grootste jankers die ik me maar kan voorstellen. <lacht> maar goed, hij is jarig vandaag. <lacht> ik vind het echt een janker, Timo.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 Er zijn ongetwijfeld mensen die het mooi vinden in de wereld. Maar uh, ik hoor daar But niet bij. You're beautiful. James Blunt. Geboren als James uh, Hillier Blunt. Zo staat het ook. Dus. In uh, Titworth In uh, with in uh, United Kingdom. Jawel. En dat is gebeurd op 22 februari 1974. En dat is een Britse zanger en liedjeschrijver. Hij brak door, door in, 19, in 2005. Met zijn debuutalbum Back to Bedlam. En de nummer 1 hit You're Beautiful. Nou, dat hoorde u dus net. Uh, hij speelt veel instrumenten, waaronder piano, gitaar, orgel en marimba. En hij staat onder contract bij Linda Perry's Amerikaanse label uh, Custard Records. Yes. Blunt won verschillende prijzen, waaronder uh, twee Brit Awards. En werd, werd genomineerd voor maar liefst vijf Moeten ze een slecht jaar gehad hebben, denk ik. Um, nou ja. Oké. Okay. Uh, mijn favoriet is het niet. Dus, maar goed, hij is jarig vandaag. Dus uh, nou, van harte. Eh, van harte dan. Wees er blij mee. Het is Dem. En dit is wel goed. Van Morrison. It's overall, It's all over now. Baby Blue. Dit is mooi.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 from your streets is drawing crazy patterns on your sheet Just van werk van de heer Bob Dylan. En dit was er een van natuurlijk. It's all over now, Baby Blue. In de fantastische uitvoering uit, uh, ik denk 1964 of zo. Daarom trend van uh, Dem. Met natuurlijk Van Morrison. En dit is het honingbusje. Oftewel, de honeybus. <lacht> I can't let Maggie go. van het bandje. Dat heet The Honeybus. Volgens mij een one-hit wonder. Ik kan, niet, ik kan me geen andere hit van ze herinneren. Maar in ieder geval, dit was een hele mooie. En het dat heet uh, I Can't Let Maggie Go. Ik heb nog één plaats. En dan is het weer klaar voor vandaag. En ik weet dat ik Joop van Ness hier met name groot genoeg meedoe, Crispian St. Peter. You were my mind. Oh, I got troubles, oh, oh I got worries, oh, oh I got ones to buy So I went to the corner Just to ease my pain I said, just to ease my pain All I got En het liedje dat heet uh, You Were On My Mind. En hij had, een, uh, hij had ook nog een hit met het liedje The Pied Piper. Dat had hij ook maar. Daar werd hij in Nederland uh, vo voorgegaan door de Utrechtse Jets. Die hadden het er eerder een hit mee. Lekker. Aha. Ja, toevallig wel. Hoi. Okay. Ja, nou ja, we hadden weer pret. Hè. Dolly was weer terug. Dus het was een dikke pret vandaag. <lacht> Ondanks dat ze vijf kilo is afgevallen, was het nog dikke pret. maar. Ik ben Dat is... jij dat zo ziet uh, op het bloot oog. Uh, ja, joh, dat, de... dat ik dat kwijt ben. Nee, ik heb een speciaal bril daarvoor. Oké. Okay. Ik heb van die. Uh... Kijk je wel eens naar Star Trek? Daar zit nee, zo'n figuur, zo figuur in met zo'n Pfizer. Die man is eigenlijk blind en die heeft zo'n ding om zijn ogen zitten, daar kan hij niet mee kijken. Oh, ja. dus jy, en dan jy, zie, jij hebt ons ook al jaren op het verkeerde been en, gezet. en, en dan zie, En hij ziet die dingen die een ander niet ziet. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat zit, geloof ik, ook een scène in zo'n film: van, dan komt een vrouw met de dokter of zo. Die kerel die een speciale bril koopt. En als hij, dan, eh, als hij die bril dan koopt, dan ziet hij alleen maar blote mensen. Ja, ja, ja. Dat, dat zat in een film gewoon. Ja, loel er maar even overheen. Nee. Maar nee, met andere woorden, je hebt ons dus jaren op het verkeerde been gezet. Wij maar denken dat je slechtziend bent, maar je zit gewoon dwars door ons heen te loeren al die jaren al. Precies. Ja. Ik zeg het ook altijd, ik kijk dwars door je heen. Ja, ja. zet hem nou maar af, die bril, want je bent nou ontmaskerd. Nee, ik, ik zie het niet, want ik zit, het zit een beeldscherm voor mijn neus. Maar uh, oké, okay, uh, in ieder geval, uh, ja, nou, ja, hoe het ook is, hoe het, ook zijn, uh, het ja. is weer klaar voor vandaag. Ja, het zit er weer op. We ja. gaan het stokje weer overdragen in de estafette van vandaag. Het is een lucifer stokje. Het is een, lucifer -stokje. een lucifer stokje, ja. Een heel klein stokje heel klein met zo'n rood puntje eraan. Ja, ja een rood puntje. En als het goed is, neemt Bart van der Meer hem van ons over. Is dat ja? Goed? ja, hij zit er al helemaal klaar voor. Ja, we moeten hem wel een zetje geven. Want? Als nou, Anders komt hij niet op gang. God. Dat vind ik inderdaad bij die estafette met dat schaatsen. wel een raar gezicht hoor. Ja, ja, ja, dat ze elkaar een... zo'n duw geven joh. Ja, tuurlijk. Ja. En dan is er een eentje valt erin joh. Maar goed, we hebben weer goud vandaag. Dus uh, het is weer gelukt hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. We hebben weer goud. Ja, dan wordt morgen en, uh, weer het Willehelme zingen. En uh, morgen goed luisteren naar uh, Stanford Lunch Sport hè? Want Henny ja. gaat er weer een attractie dat van maken. Dat wilt u niet missen. Dat wilt u echt niet missen. Dat is geweldig om naar te luisteren. Ik ben weer terug, zo kort. Ah. Maar, uh, maar, uh, we gaan eruit spelen vandaag. Ja, het is mooi we gaan, weer. Er we gaan, gaan heerlijk genieten ja. van het mooie weer. We Ga lekker het terrasje pakken, Ruud. Ga jij het terrasje pakken? Oh, jij niet hoor? Nee. Oh. Ik moet eerst nog een heel eind reizen. Ah, ja. Voor ik je thuis laat het nog doen. We He? Hebben we heerlijke terrasjes hier in Zandvoort? Uh, ik, moet thuis, ik moet op tijd thuis zijn. Voor Star Trek zeker? Ja. Ik ja. Thuis, thuis. ja voor Star Trek. Ja, ik ben een fan. is het zulke ook lekker weer. Gaat hij naar huis voor Star Trek? Uh, ik heb nog een heleboel werk vandaag. Oh, Oké, okay, ook nog. Ja. ja. En moet je trouwens zo meteen nog even iets vragen, maar oké, okay, dat komt uh, zo meteen goed buiten de uitzending. Dames en heren, bedankt voor het luisteren allemaal. Ja, zeker, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit en tot, tot volgende, volgende week. Tot.